In no time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 But I know you, singing and I think can only get better, can only get, can only get, it get over a million, now I know that things can only get better.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 ...rond hebt lopen de hele dag, dan zit je haar altijd goed. Dus <laughs> dat is het geheim misschien ook, De stylistes en de kapsters... Als je in de bladen kijkt ook, ze hebben allemaal de perfecte look. Ja, dan denk ik, en, hoe doen ze dat? En de perfecte koep. <laughs> maar ja, dat is natuurlijk net helemaal door de kapster of kapper... ...helemaal ja, mooi gefeund, gekleurd en alles. Dus ja, dat zit altijd perfect...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 Span Geen bewegingen te krijgen. Spant van in span. This is so- Qui paraît nous bien qui nous fait sentir étrangement bien C'est une toute l'histoire qui peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir Quelque chose qui danse en toi Si tu l'as mon dame c'est un des films s'approcharme cette petite plame sur des pianos sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Dit is Jeroen Tjep, met het NOS Journaal. In het Bruno voor ziekenhuis in Den Haag is de zangeres Sugar Lee Hooper overleden. Ze brak vorige week een heup door een val van haar scootmobiel. Tijdens de operatie waren er complicaties waardoor ze in een coma raakte. Daaruit is ze niet meer ontwaakt. Sukerli Hooper, haar echtnaam was Marja van der Toorn, had een hit met het nummer De Wandelclub. Door haar opvallende verschijning, kaal en met uitbundige jurken aan, was ze een graag geziene gast in tv-shows en spelprogramma's. Sukerli Hooper was 62 jaar. Schrijver Rudy Kausbroek is vanochtend overleden. Hij werd bekend met boeken als De Aaibaarheidsfactor en De Reeks Anathema's. Met Jeroen Brouwer voerde hij een polemiek over zijn boek Het Oost-Indisch Kamp-Syndroom. In 1975 werd Kausbroek gelauerd met de PC-hoofdprijs voor zijn hele oeuvre. Rudy Kausbroek was al geruime tijd ziek, hij is 80 jaar geworden. De Afrikaanse weerstandsbeweging zegt dat ze de moord op haar leider Eugene Terblanche wil wreken. Op een bijeenkomst in mei wordt besloten op welke manier, zegt een woordvoerder. De racist Terblanche werd gisteren in zijn slaap vermoord. Er zijn twee zwarte medewerkers gearresteerd. Ze zeiden tegen de politie dat ze geen salaris hadden gekregen voor hun werk op de boerderij. De politie van Eindhoven heeft twee vrouwen opgepakt... in verband met de dood van een meisje van twee uit Drachten. Het kind werd in de nacht van vrijdag op zaterdag... met een ambulance opgehaald uit een huis in Eindhoven... waar een feest aan de gang was. In het ziekenhuis in Veldhoven is de peuter gestabiliseerd... en overgebracht naar een academisch ziekenhuis. Daar is het meisje overleden. Een van de opgepakte vrouwen is de 21-jarige moeder. In de eredivisie hebben Ajax en PSV in de jacht op koploper Twente... geen fout gemaakt. Ajax om met 1-0 van Adel Den Haag en PSV versloeg Willem 2, ook met 1-0. Er waren nog twee wedstrijden. Feyenoord-NAC 0-0 en Heracles-NEC 2-0. Het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst zonnig, later op de dag meer bewolking...